Het is uh, zaterdag 28 juli en wij zijn aan het bijkomen van een ontzettende warme nacht. Dit is Goedemorgen Zandvoort vanuit uh, Hotel Hoogland. We hebben vandaag een uh, techneut in huis en dat is uh, Jacques Jozef Duinmeijer. Goedemorgen Sjak, dankjewel voor de muziek. Uh, de redactie deze week was in handen van Gert van Kuik en de eindredactie van Gerry Rutte. De koffie wordt gepresenteerd door uh, Gerry Rutte, dus heb je zin in radio? Uh, luisteren en kijken, kom dan vooral naar Hotel Hoogland op het Watertorenplein. Vandaag presenteren Sean Wieder, Pieter Joustra. Ja, en uh, u hoort de stem van Irene de Jager, Goedemorgen, het uh, Golden Team zo gezegd. Wij zijn er weer. We beginnen zometeen met uh, Ernst Brokmeijer, die zit al bij ons. We gaan praten over deze warme, hete zomer en wat voor ongelooflijk veel werk er dan aan de winkel is. Want er is wat gedaan de laatste paar uh, dagen zelfs. Daarna hebben we uh, uh, meneer Carlos Muatonda. Goh, ik kom er bijna zeg, niet uit. Zeg Muatonda. Maar Carlos Muatonda. Hij heeft een uh, nieuw restaurant. Het is uh, Casa Lisboa. En dat is in de Haltestraat 59. En hij gaat ons vertellen waarom en uh, hoezo. Uh, dan hebben we Jacqueline Veldhoven van het dierentehuis land En zij heeft extra aandacht voor de dieren in deze warme tijd. Daar gaan we het dan over hebben. Ja, dan gaan we even boodschappen doen. En dan komen we terug in de tweede uur met het eerste gesprek met Joop Berense, de wethouder. Want Zandvoort heeft een kort geding verloren van een aantal, of een aantal architecten over de herontwikkeling van de watertoren. En daar gaan we even stevig over praten. En vervolgens gaan we praten met de architect Kees Drijsma van Springtij. En die is het er niet mee eens. En Nou, dan we gaan we horen precies wat er aan de hand is. En we sluiten het tweede uur af. Met een gesprek met Erik Weijers over de nationale Oldtimer Festival. die morgen op het circuit plaatsvindt. Maar als eerste. De Erik. Ja, Erik. Ja, Weijers. Eerst Erik Weijers. Erik Weijers, Erik Ernst Brokmeijer. Ernst Brokmeijer. Ja, Ernst. Goedemorgen. Goedemorgen. Even een dagje pauze. Uh, nou, zo voelt het wel. Uh, uh, alhoewel ik eigenlijk vanochtend de deur uitstapte en dacht, het zal wel heel koud aanvoelen. Maar dat uh, het was heerlijk. Het is eigenlijk gewoon heerlijk. Het is is gewoon, uh, we, we zijn natuurlijk verpest. We denken, het is geen 37 graden, dan is het koud. Maar ook uh, 22 graden. En volgens mij vanaf morgen de rest van de week 3, 4, 25 graden. Met een zonnetje. Nou, zo'n temperatuur. temperatuur. Ja? En, en mijn vraag is, hoeveel, hoeveel vrijwilligers. Want het is allemaal vrijwilligerswerk. Jullie worden niet voor betaald. Uh, Hoeveel mensen op zo'n warme dag zijn er dan op de twee posten aanwezig, gemiddeld? Uh, gemiddeld, nou ik denk de afgelopen dagen dat we gemiddeld met zo'n 30 tot 40 vrijwilligers in totaal uh, actief waren. En dat zijn een groot deel uh, die er de hele dag zijn, maar we hebben ook mensen die of alleen de ochtend of alleen de middag of zelfs eind van de dag bijschuiven. Hè, afgelopen dagen echt tot, tot 8, 9 uur zijn de boten actief uh, rijden de auto's op het strand. En dus wordt er wordt ook wat gewisseld. Mensen die klaar zijn met werken of uh, s'avonds nog moeten werken. Die uh, zijn het andere deel op, uh, op het strand. Dus ja, ik denk zo'n 40 vrijwilligers in totaal. Uh, en nogmaals, ik nee. krijg geen cent betaald. Nee, wij zeggen al wel, wel eens flauw, het kost bijna geld. Ja. Uh, nou wordt er wel heel veel uh, verzorgd. Het materiaal, de posten, tegenwoordig in de weekenden. Uh, een kleine vergoeding, zodat we ook wat, uh, nou ja, wat aan eten en drinken kunnen regelen. Maar de manuren en vrouwuren, die zijn 100% vrijwillig. Aan de andere kant, uh, ja, het is voor heel veel toch ook echt een, een soort roeping en hobby... En ja, dit soort dagen wil iedereen eigenlijk ook wel bij zijn, als het zo mooi is. Is het zo dat het uh, op zulke warme dagen, s'avonds uh, bij de mensen, ook wel eens een beetje oververhit wordt? Merken jullie dat? Nou, uh, uh, niet op de manier waarop jij het volgens mij bedoelt. Wat we wel merken. Uh, en in die zin hadden we eigenlijk ook wat geluk. Hè. De afgelopen dagen is het natuurlijk bloedheet. Je ziet overdag de mensen vooral het, het grote brede strand opzoeken... Uh, aan het begin van de middag laag water de afgelopen dagen. Maar aan het eind van de middag hoog water. En dan zie je dat alles ze van dat hele grote wijde strand naar... Ja, het, het, het zachte zand moet. Nou, ik weet niet of je op het strand bent geweest. Daar brandde je voet al aan de afgelopen dagen als je naar zee liep. En dus alles moet op elkaar kruipen. Mensen worden ook wat moe. Dus je ziet vaak wel dat dat het moment is. Dat we vaak wel een aantal mensen hebben die toch bevangen worden door de hitte. En dat ook vaak een moment is dat wat kindjes zoek raken. Ja. Uh, maar verder qua, uh, nou ja, qua ongeregeldheden, dat soort zaken. Ja, volgens mij heeft iedereen genoten. En, en juist alleen maar heel veel lol en plezier gemaakt. Uh. Dat is heel mooi om te horen. Ik zag, ik zag echt veel mensen de zee ingaan. Uh, ja, ja. Ja, ik ben zelf ook even ingegaan, maar ik heb geen kwallen gezien. Maar jij zegt dat ze er wel zijn. Ja, nou, het wisselde een beetje per dag. Ik moet zeggen, onder de kant viel het wel mee. Wat ja. verderop waren er toch wel wat, wat kwallen. Zeker vanaf, vanaf donderdag oostenwind dan gaat het altijd wat sneller. Um, maar we zagen inderdaad uh, ja, echt uh, duizenden mensen de zee ingaan. Er werd niet heel veel gezwommen. Uh, het waren vooral echte pootjesbaan. Je zag mensen echt tot hun middel erin lopen en... Ja, we zijn een beetje gekserend als een soort zombie. 10 uh, minuten in dat uh, koele water staan en dan weer terugschokken naar de kant. Hoe koud uh, is het water nu? Nou, het, het, het, het is boven de 20 graden. Ja. Uh, uh, de, de meest actuele weet ik niet, maar het was halverwege de week al 21. Kijk. Dus het zal uh, richting de 1,22 graden zijn. Het koelt lekker af in ieder geval. Nou ja, als de buitentemperatuur een stuk warmer is, dan koelt het af. Uh, we waren gisteravond zelf nog even lekker erin, rond een uur of 10, 11. En dan, ja, dan voelt het gewoon alsof je in lauw water uh, stapt. Er uh. ja. nou zijn er deze week een, een aantal uh, spectaculaire dingen weer gebeurd op de, op de posten. Uh, EHBO gevallen, helikopter die over de Noordzee vloog. En uh, dan zie je opeens weer de specialiteit van de brigade die er meteen paraat staat en erop inspringt. Ja, nou ja, dat is natuurlijk een van onze hoofdtaken. Uh, het allerbelangrijkste is het preventief. Vandaar ook de afgelopen weken, en dat zal je ook de rest van de vakantie zien... de boten die varen, de auto's die rijden... om eigenlijk al te proberen te voorkomen dat er wat gebeurt. Hè? Mensen waarschuwen, uh, mensen adviseren... Um, maar ook als er daadwerkelijk wat gebeurt, uh, snel inzetten. Nou, dat betekende de afgelopen week uh, aan de ene kant heel veel klein leed. Pleisters, splinters, uh, af en toe een prikje, Allemaal van dat soort incidenten. Toch redelijk wat uh, kinderen die hun ouders kwijtraakten. Uh, nou, gelukkig allemaal uh, vrij snel uh, teruggevonden. En ook een aantal grotere inzetten. En dat is altijd lastig. Hè? We hebben twee keer gehad dat uh, ook uh, nou door de meldkamers en de kustwacht werd besloten om wat grotere zoekactie in te zetten naar een vermist kind. Uh, het lastige is dat we eigenlijk altijd wel bijna zeker weten dat zo'n kind op de kant loopt. Maar ja, aan de andere kant, hè, als een oude heel stellig is: mijn zoon of dochter was in zee en nu is hij weg, ja, ja, dan, dan, moet je. dan moeten we wat doen. Ja. En dat uh, resulteert inderdaad. Uh, uh, wat, is, keer. wat is jouw ervaring als een kind wegloopt? Loopt hij ja. dan met de wind in zijn rug of juist tegen de wind in? M mijn ervaring is: ze lopen met de wind in de rug of met de wind mee, tegen de zon, de zon. in of met de zon mee. Ja, dus kan kan je op. Nee, <laughs> uh, Daarom. Uh, toevallig van de week... Nee, dat, dat, dat kind vier, wat... Vier, vijftal uh, kinderen die zoek waren tegelijk. En uh, daar, daar hebben we ook een beetje gemonitord. Uh, vaak als ze echt totaal niet weten waar ze naartoe moeten... Lopen ze wel met de zon in de rug. Maar wat gebeurt er vaak? Die kinderen hebben in hun hoofd... Ik zat bij een blauw beetje. Dus die kijken op het strand en die zien links een blauw beetje En nou, dan gaan ze naar links. Ja. Uh, ook al is dat met de zon mee of tegen de zon in... En dan komen ze daar aan en denken ze, nee het was toch niet hier. Oh wacht, verderop staan ook blauwe bedjes. Hup, en dan hoppen ze weer 100 meter verder. Dus dat heeft niet altijd, het is vaak ook het gevoel van het kind. Van ik zat bij dat flatgebouw. Maar ja, of dat dan bouwens was of het NHL-tel. Dat weten ze dan niet. Dus er is, dus, is geen richtlijn. De, nee, de, de, wat ik zeg. Vaar, men zegt vaak inderdaad met de zon in de rug. En meisjes tegen de wind in. Want dan waakt het haar niet in hun ogen. Ja, euh, helemaal wetenschappelijk hebben wij ja, nog niet dat, kunnen bereiken. Dat bewijken. meisje van dinsdag, die werd bij Parnassa gevonden en die kwam uit het midden van het centrum. Ja, die, die heeft echt een redelijk stuk getippeld, eigenlijk van Zandvoort naar Bloemendaal. Um, en ook dat is, is iets wat wij ook altijd tegen ouders zeggen. Het, het lastig is vaak hè, als een kind niet in paniek raakt of gaat huilen... Ja, dat... ja Dan kan een kind vaak verlopen lopen. Want als jij zelf op het stand ziet en je ziet een meisje of een jongetje lopen. Je gaat niet aan elk kind vragen. Ben je papa kwijt? Nee, ben je precies, mama kwijt? Dat, dat ja. is het. Maar is het, is het wel zo dat, dat er nog steeds mensen zijn die niet snappen dat ze een telefoonnummer op een armbandje of op hun arm. Of... En jullie hebben oh, die, op dat, die op de post. Dat, dat gebeurt ook. Hè? We hebben afgelopen dagen ook al gehad. Kinderen die gevonden zijn en die dus geen bandje hebben. Die echt een uur bij ons zitten. En vaak is dat omdat de ouders niet bedenken, ik moet ergens informeren. Dus die gaan ook eerst zelf zoeken. Ja. Dan hebben wij een kind al lang zitten en die ouders lopen in paniek nog te zoeken. Uh, maar in geval van uh, afgelopen week zo'n meisje wat naar Bloemendaal loopt, daar had in die zin een bandje ook niet echt mee geholpen. Want die is gewoon gaan wandelen. En die had en, het helemaal naar de zin en was nou, niet Nou, die is wel aan het zoeken geweest, maar ja, als, als aan een kind niet te zien is, die huilt niet, die, die is gewoon aan het lopen en doen... Ja, dan vaak als het wat rustiger wordt. Hè. We zien het vaak Einde Naakstrand. Daar worden vaak kinderen opgepikt. Want daar is het raar als een kind alleen richting ja. Noordwijk. Ja. Maar hier voor het centrum. Ja, als jij een jongetje of meidje met een schepje ziet. Ja, dan denk je eigenlijk. De ouders zullen wel links of rechts ergens naast me ja. zitten. Ja. <coughs> nou had je donderdag. Uh, was er weer zo'n aardig ongeval. Uh, bij Bernie. Voor uh, drinkeling En die beademd is. En uh, Godzijdank weer bij is gekomen. Ja. Ja, nou ja, dat, dat, ik zou bijna zeggen dat, dat blijft natuurlijk een van de hoofdtaken. Het ja. voorkomen van de verdrinkingsdood. Nou, donderdag inderdaad iemand uh, uh, vermoedelijk onwel geworden bij Bernice in het water. Door omstanders uh, heel snel naar de kant gehaald. Omstanders zijn ook meteen begonnen met reanimeren. Uh, Reimingsbrigade en de andere hulpdiensten waren, doordat we natuurlijk al volle getaal op het strand zijn, heel snel ter plaatse. Uh, hebben de hulpverlening over kunnen nemen. En inderdaad, uh, ja, de patiënt is uh, in ieder geval al met eigen ademhaling uh, van het strand vertrokken. En uh, uh, ja, dat is voor ons het Ringsgaan natuurlijk. Dat is een van de, de, de doelstellingen waar, waarvoor je dit werk uh, doet. Is, is om, mocht er wel iets gebeuren, zo goed mogelijk hulp te kunnen verlenen. En dat lijkt volgens ons nog gelukt te zijn. Dus dat is iets waar we, nou ja, waar we ook wel heel blij mee zijn. Ook de, de groep die daar die dag heeft gehandeld, uh, ja, echt heel groot compliment hebben gegeven voor, uh, voor de snelle handelen en, uh, en de inzet. Wat mij opviel bij die redding: dat iedereen elkaars staak kan vervangen. Uh, het is ja. niet zo dat de een gespecialiseerd is en de ander gespecialiseerd is. Nee, die gaat met de auto weg. Die gaat met de boten ja. naartoe. Nou ja, dat, dat... Die neemt de radiokamer over. Daar die... leiden we natuurlijk mensen ook voor op. Om, om eigenlijk alle taken te kunnen vervullen. Ja, is het is natuurlijk altijd zo dat de een het een iets leuker vindt dan, de, dan het andere. Dat maar de, iedereen vervangt, kan elkaar maar, vervangen. als het nodig is, moet, moet in principe iedereen uh, inwisselbaar zijn voor de ander. Hè. We werken ook in hele wisselende groepen. Want de ene dag is die groep er en dan is die er. Hè. Dus ook met wie je samenwerkt, dat is ook volledig uitwisselbaar. Maar wij vinden het belangrijk. Hè. Iedereen moet in ieder geval de basisstaken, ja, moet iedereen kunnen uitvoeren. Het ja. was heel opvallend. Nou, het, het, het, het, leuk dat dat opvalt. Ja, ja. ja. ja. Um, uh, je bent er nog niet. Want uh, je moet nog een aantal weken door. Maanden. Nou ja, tegenwoordig twaalf uh, maanden per jaar. Uh, ja. Met ook uh, de winteractiviteiten, sportevenementen. Uh, ik wil niet zeggen elk weekend, maar uh, tegenwoordig uh, bijna wekelijks. Of om de, uh, ook in de winter worden we of gealarmeerd. Of is er een evenement waar we mee actief zijn. Maar voor de zomer, ja, uh, het hoogtepunt is nu eigenlijk nog de komende vier, vijf weken. Zo tot half september. En uh, ja, wij, wij hopen dat uh, het weer zich gewoon doorzet. En, wat ons betreft gaan we nog heel veel mooie dagen krijgen. En je hebt een toekomst met junior lifeguards. Hè? De jeugd komt er weer aan. Ja, we hebben, we hebben ook een, een jeugdopleiding daaronder. Hè? We hebben een junior beach patrol. En dat zijn jongens en meiden van 12 tot 15. Nou, die opleiding zit afgelopen jaar elk jaar bomvol. Nu weer voor het komende seizoen. En ook dit jaar weer. En daarna inderdaad de junior opleiding. Degene die uiteindelijk lifeguard gaan worden zit ook bomvol. En dat vinden we ook belangrijk. Hè? We, we hebben constant nieuwe mensen nodig. We moeten blijven groeien en ontwikkelen. En uh, ja, er komt weer een hele leuke club, uh, club aan. Die hoop ik over een paar jaar uh, ook op dit soort dagen uh, als voorwaardige standwacht meedraait. Nou het duurt deze zomer eigenlijk al heel lang. Hè? Ik, ja. ik kan me herinneren dat ik, ik ben 8 mei geopereerd en toen werd het mooi weer. En volgens mij heb ik daarna geen slecht weer meer nee. gehad. Nee. Uh, betekent dat een extra... Uh, slag op uh, roosters maken of valt dat mee? Is dat, is dat... Ja, het is gewoon een hele grote belasting voor, voor ons vrijwilligers. Hè. Want ik zeg, iedereen doet dat naast uh, reguliere werk uh, uh, en andere activiteiten. Nou, we hebben gelukkig vrij veel scholieren studenten die hebben vakantie. En een groot deel uh, uh, werkt wel bij, maar vaak meer in de wintermaanden. Of uh, in ieder geval niet elke dag zodat ze lekker bij de gaan actief kunnen zijn. Uh, daarnaast, degenen die een normale baan hebben, ja, daar zijn erbij ook zoals gisteren, die, ja, die nemen vrij bij hun werkgever omdat ze denken het wordt heel warm en ik wil graag uh, op het stroomsteentje bijdragen. Doen wat ik, uh, ja, wat ik en, en hoe meer vind. van dat soort warme dagen hebben, ja, hoe lastiger dat wordt. Dus uh, we proberen dat ook wel uh, nou ja, goed te spreiden. Mensen ook af en toe te zeggen, hey joh, ga, ga even lekker ook een uurtje uh, zelf even zitten. Want ja, zeven dagen in de week van tien tot tien, uh, dat is ook voor ons niet te redden. Maar volgens nog gaat dat goed. Dus uh, uh, ja, wat mij betreft gaan we gewoon uh, vrolijk zo verder. Alle ooit zijn te maken. Ja. Ja. Je ja. werd ooit wel cynisch gezegd, Brigade, dat is de, de, ja, gebaseerd op die Amerikaanse films. Uh, leuk bootje varen, jets, Ja, dat klopt. Mooi, maar, mooie dames je, <laughs> in bad pakken. Ja, ja, maar als je nu daadwerkelijk die reddingsactie ziet. dan zeg ik: jongens, jongens, pet je af. dat kan alleen maar op basis van al je cursussen die je gevolgd hebt. En rustig blijven. Ja. Nou ja, kijk als je ons natuurlijk op dat soort mooie dagen overdag ziet. Dan uh, kan ik me voorstellen dat je denkt, Goh, ik zit hier op dat warme strand. Zij zitten lekker een beetje op dat bootje uit te waaien en niks te doen. Mm -mm. Uh, maar inderdaad wat je zegt, hè, men, men vergeet aan de achterkant, zeker in de wintermaanden tegenwoordig. Dat uh, het aantal herhalingsuren voor je EHBO, voor het rijden met, uh, met uh, zwaardigd en sirenen. Nou, ja, ik kan ze zo gek niet bedenken, daar moet uh, eigenlijk non-stop wordt erop bijgeschoold uh, cursussen, opleidingen. Uh, ook op de dagen zelf, hè. als je ziet uh, uh, de de samenwerken met de andere hulpdiensten. Er wordt echt best wel veel gevraagd van, uh, van die vrijwilligers. En ja, wat ik zeg, aan de voorkant ziet het er soms uit van oh, relax, een beetje op die scooter nou. zitten. En een beetje rondje lopen, maar er wordt uh, achter de schermen keihard gewerkt om... Uh, nou ja, samen met ook alle andere hulpdiensten. Want, want vergis je niet. Dat is eh, wij, wij, wij kunnen nog het water op. Maar ik had wat collega's van de politie. Die de, eh, in zo'n auto de hele dag eh, rondrijden. Ik bedoel iedereen heeft het zwaar met dat, dat soort dingen. Dus film me eh. op dat de Post Noord eigenlijk een verzamelplaats is van alle hulpdiensten. Want ja. met regenmaat zie je daar ofwel een ambulance gekomen. Om een kopje ja, te drinken. Ja maar dat geldt voor beide posten. Politie, alles. Eh. Ja je ziet beide posten. Zeker deze periode dat ook bijvoorbeeld de dienst probeert. Toch wel in Zandvoort. Als het rooster toelaat een ambulance. Wat ze helemaal noemen, voorwaarden scheppen. Te hebben, zodat hij wat sneller ter plaatse is. Ja, en Je ziet vaak dat hij een van de beide reddingsposten uitkiezen om daar eventjes uh, praatje te maken, even, even te lunchen of te zitten. En datzelfde geldt voor de politie. Ja. En dat is ook alleen maar goed, want op het moment dat er echt wat aan de hand is, moet je ook met elkaar samen kunnen werken. En dus als je elkaar dan informeel even met een bakje koffie gesproken hebt, dan. Uh, dan merk dat een stuk makkelijker. Maar ook op die boten, want uh, nog even terugkomen op uh, mensen ja. zitten fijn op het water. Maar wanneer je op het water bent. dan ben je dus eigenlijk alleen maar om je heen aan het kijken. Ja, of dat precies. er geen dingen gebeuren ja. die er fout gaan. Dus het is geen ontspannen pootje. Nee, zeker niet. Zeker In een niet. bootje zitten. Uh, nee. Nee, dat zijn echt de, de, de ogen en oren uh, voor, de, voor de posten. En die zijn vooral aan het kijken, is er mogelijk ergens een gevaarlijke situatie? Ja. Uh, niet alleen met de mensen, maar gaat er misschien wel ergens een stroming lopen? Moeten we borden neerzetten? Uh, ja. uh, gebeurt er iets op het strand? Dus uh, die hebben echt een hele belangrijke taak. En, en uh, uh, zijn er ook gewoon, uh, gewoon heel druk mee bezig. En die muien, ze hebben, is daar veel van geweest dit jaar? Nou ja, tot nu toe, muizen zijn natuurlijk elke dag. Eh, het wordt elke dag hoog en lage water. Dus elke dag zijn er stroompjes. Uh, tot nu toe uh, uh, niet hele gevaarlijke. Uh, maar dat is wel iets waar we eigenlijk altijd op gespitst zijn en goed in de gaten houden. En uh, ja, op de komende periode, hè, bijvoorbeeld als er weer wat meer wind komt. Uh, dan, ja, dan is er altijd het risico dat er een paar plekken zijn waar meer stroming komt. En dan, en dan stuur je de mensen die het water in gaan terug? Of zeg je dan alleen maar van denk eraan? Ja, er zijn meerdere, meerdere variaties. We, hè, als het echt een hele grote muis, is, dan wordt die echt afgezet. Dan staan er gewoon mensen. Uh, het kan zijn dat we muienvlaggen neerzetten. Of muienborden. Het kan zijn dat alleen de gele vlag gaat rijden. Dat is een beetje afhankelijk van ook het strandbezoek, hoe druk het is uh, en hoe gevaarlijk zo'n mui, de inschatting van het gevaar van de mui. Zijn er bepaalde plekken waar er altijd muien zijn of waar er meer muien zijn? Nou, je ziet vaak wel bij de, bij de grote gebouwen uh, dat de kans daarvoor wat groter is. En dat heeft te maken dat de windstroom om die gebouwen ja. uh, stroomt. Maar ja, wat ik zeg, de, de muil die de ene dag uh, op plek A ligt, die kan een dag later alweer 20 meter doorgeschoven zijn. Uh, het is los dus dat blijft non-stop in beweging. Goed om te weten dat mens voor mensen. Wat waarschuwing kan je nu nog de luisteraars meegeven de komende weken? Want het wordt weer mooi weer. Ja, nee, eigenlijk een aantal van de basisdingen die we natuurlijk ook landelijk al een aantal weken herhalen. Ga nooit alleen zwemmen, dat is denk ik wel echt uh, op stip. En Zorg altijd dat je met iemand gaat, zodat je mocht er wat zijn, diegene uh, kan waarschuwen of elkaar kan helpen. Laat kinderen nooit alleen in zee. Uh, ga altijd met ze mee. Uh, doe ze een verdwaalbandje om. En die zijn uh, met de renningsposten te krijgen. Er zijn ook heel veel andere varianten, maar heb je niks mee. Uh, pak een watervaste uh, lippenstift, haal een verdwaalbandje. Of schrijf met, desnoods met een, met een filtstift uh, naam en nummer erop. Uh, ja, en bescherm je ook goed tegen de zon. We uh, hebben de afgelopen dagen toch gezien, toch redelijk wat mensen die toch bevangen worden door de warmte. Ik heb ook wel mensen gezien dat ik dacht: daar gaat één komkommer niet mee helpen vanavond in plakjes. die echt zo rood als een kreeft zijn. Let ook goed op jezelf. Ja. En uh, ja, let ook goed op de mensen om je heen. Ja, wat ik ook begrijp is dat met name kinderen die net hun zwemdiploma hebben. dat die zeg maar een hele gevaarlijke groep zijn. want die gaan het water in en die denken: ik kan zwemmen. Ja. Maar de zee is natuurlijk een heel ander verhaal de zee, de zee dan het zwembad. Een, een heel ander verhaal. Het ziet er de afgelopen dagen uit als Zuid-Frankrijk 25-meter-bad. Maar onder water ja, stroomt het altijd. Je hebt dieptes, je hebt zandbanken. Ja, dat is echt wel een gevaar wat mensen soms onderschatten. Is het dan handig dat die kinderen toch een bandje omdoen? Uh, je bedoelt vlindertjes. Ja, vlinders. Uh... Ja, ook, ook dat blijft altijd een beetje discussie. De afgelopen dagen hadden we bijvoorbeeld oostenwind. Dus alles wat dreef, dat lag binnen twee minuten ongeveer halverwege Engeland. Um, en ook met vlindertjes omdrijf je. Dus dan is het eigenlijk gevaarlijk. Ja. Ja, wij zeg, daarom zeggen we ook, ook, ook. Kinderen, of ze nou wel of niet net een zwemdiploma hebben. Ga als ouder altijd mee nee. water in. Laat ja. ze niet alleen gaan. Of met een vriendje of vriendinnetje. Van de week kom ik ook op de zandbank twee jongetjes tegen. Ik schat ze vijf, zes. Dan vraag je waar zijn papa en mama. En dan wijzen ze ergens naar de kant. Euh, naar een ja. bedje. Ja, ik, ik kan me dat niet voorstellen dat je dat je kinderen laat doen. Maar ja. helaas zijn er nog steeds ouders die dat gevaar net niet inzien. Nou ja. Goed, bij deze gezegd. We zijn trots op de remmingsbrigade. Zeker. Ja, nou, dat is fijn om te horen. En alsjeblieft, hou het veilig hier in Zandvoort. Nou ja, dat natuurlijk. Dat, we zijn toch, ik vind het altijd de leukste, de mooiste badplaats van Nederland. En dat is wel een van de redenen waarom ook een deel van dit werk zo goed gedaan wordt. Is dat we vinden, ja, Zandvoort is een belangrijke plaats. Als rensvergade kunnen we een steentje bijdragen aan die uitstraling. Dus dat doen we ook graag. En we gaan zeker proberen het een, een mooi veilig seizoen te maken. Dankjewel, Dankjewel voor je komst en succes. Ja, geen dank. We hebben muziek. zit, ik ga gewoon maar zeggen Carlos want zijn achternaam is zo moeilijk uit te spreken. heel goed Irene als je dat met ik heb geoefend. ik heb het geoefend. als je dat met scrabble hebt en drie keer de woordwaarde dan ben je meteen uit. maar het is een en een, een, een uh, Carlos is de man van het nieuwe restaurant in de Halterstraat Casa Lisboa. Ja, dat dat zegt is, u. Lisboa staat voor Lissabon. Dat, is, dat zegt u eigenlijk heel goed. Zo, ja, ja ja. in de microfoon graag praten. iets ja, dichtbij. Maar... Zo, ja, Zo beter. Ja. En, ze, uh, en Amy, die, de dochter, die zit erbij. Ja. ja. En uh, zij hebben een restaurant, zijn ze zijn begonnen in de Haltstraat nummer 59. Ja. Waar is dat precies? Het is uh, naast de lunchbreak, wellicht kent u dat, uh, aan de Haltstraat nummer 59. Uh, Het laatste stukje, te ja. Tweede, ja tegenover de slagerij. Uh, tegenover Freeburg. Ja. ja. Ja, dat weet ik. Ja. Tegenover Vrijburg, ja. Op het rijtje naar de bloemenhandel toe. Ja, klopt inderdaad. Ja, ja, dus daar zijn wij uh, gevestigd. Waarom uh, ben je een uh, restaurant begonnen? En de naam zegt Portugees. Een ja. Portugees restaurant. Waarom ja. ben je daar begonnen? En waarom hier? Waarom hier? Nou, dat is een goede vraag. Uh, nou ja, um, het zit als volgt. Mijn vrouw, die. Uh, uh, die heeft haar koksopleiding gevolgd in. Uh, Portugal, Lissabon, wel te verstaan. En daar heeft zij uh, ruim tien jaar ervaring op gedaan... in verschillende restaurants, zowel in Lissabon als ook in uh, Algarve. En uh, eenmaal in Nederland uh, had zij de behoefte om iets voor zichzelf te beginnen. Zodoende zijn wij op zoek naar, uh, gegaan naar een uh, passende locatie. En hebben wij aan de Halsstraat nummer 59 hebben wij een, een pand gevonden. En ja... Het is, een, wij, het is een klein uh, pand, ja, klein het is, pandje. Uh, het, is, het, is het is een heel bescheiden... Klopt inderdaad, ja. Uh, de bedoeling was in principe, want uh, nou ja, het is voor, voor, voor haar is het in ieder geval de eerste zaak. En we dachten, nou ja, we kunnen klein beginnen. Uh, en dat men genoeg aandacht krijgt. En, en, en uh, ja, iets warms creëren, het thuisgevoel. En, uh, ja, dus vandaar dat wij... Uh, Oh, en wat is, is jouw taak Carlos? Jij staat dan niet in de keuken, jij uh, Nee nou, inmiddels, oh. <laughs> inmiddels wel, want we zijn vijf, vijf, ja, vijf weken geleden zijn we gestaard. En, uh, maar door de geboorte van onze dochter uh, moesten wij twee weken dicht gaan. Gefeliciteerd. Ja dankjewel. Dus we zijn twee weken dicht geweest en in feite sinds drie weken geleden zijn wij uh, daadwerkelijk open gegaan. Maar hoe is de taakverdeling tussen jou en je vrouw? Mijn vrouw die zit nu thuis. Uh, dus ik zit nu... Vanwege de geboorte. Vanwege de geboorte de Dus jij moet in de keuken staan. Ja. ja. En serveren. En serveren. Uh, maar goed, we hebben sinds uh, vorige week... Dinsdag hebben wij een, een, een, een, een nieuw collega... Uh, speciaal uit Portugal gekomen. Katja is de naam. Uh, Katja was uh, manager en ook koker... Uh, uh, in verschillende restaurants in Portugal. Dus uh, <coughs> sinds vorige week, dinsdag... Uh, Loopt het? Loopt het, ja. Wat ja. is nou typisch Portugees eten wat bij jullie hier geserveerd wordt? Uh, sowieso uh, verschillende vis. visgerecht is uh, heel populair in, uh, in uh, Portugal. Wij hebben uh, uh, bijvoorbeeld de zeebaars. Die uh, uh, bereiden wij vers. Het liefst uh, op hetzelfde dag. Want uh, het is veel lekkerder. En op Portugees wijze uh, bereid. Uh, daarnaast heeft u uiteraard sardientjes en uh, uh, pastel de nata dat uh, is een soort uh, gebakje het is uh, heel gebruikelijk in Portugal voor bij de koffie bijvoorbeeld en uh, een cataplana ook het uh, uh, ja, is een, een vispannetje uh, met verschillende soorten vis erin uh, ja dat proberen wij uh, dagelijks overwegend toch wel vis ja yeah. Maar we hebben ook biefstuk bijvoorbeeld, twee soorten biefstuk. Dat is niet Portugees? Uh, dat hangt ervan af. Oh, Want als goeie. ik zeg bifa cervegera, dat uh, is in saus, dat is heel gebruikelijk in Portugal. En uh, biefstuk in wijnsaus, dat uh, is bifa portugese, dat is uh, uh, uh, ook heel gebruikelijk in Portugal. Dus, ik zie hier uh, de Sandes Frango Piripiri staan? Kijk, Sandes Frango Piripiri. Dat, dat is ook heel gebruikelijk. Dat is heel uh, ja, ja. bekend in Portugal. Ja, je bent heerlijk. goed ingebeurd. Nou ja. nee, ik, ik, ik, ik, heb, ik, ik ben heel goed met internet. Ja. Dus ik, ja. uh, ik kijk uh, eerlijk gezegd het van het internet af. Ja, ja. Maar goed, ik weet dat, dat uh, kipiripiri is natuurlijk wel een typisch uh, gerecht. Uh, wat, ja. wat heel populair is en ook ja. erg lekker moet ik zeggen. Ja, ja. Gek op uh, pittig uh, eten. Ja, is het ook. Het, wordt, uh, het is ook een van de producten naast de vis is de kip piripire uh, de meest verkochte producten bij ons op, uh, op de zaak momenteel. Dus en deze uh, is een mo deze is moeilijk uit te spreken want die X probeer het maar eens. Pij... bij KC vis hè de pie, vis is is uh, uh, peische peische ja peische grillado ja peesje ja. Con laranje. Con laranje. ja dat Garanje. is dus gegrilde vis in sinaasappel uh, uh, uh, saap is heel lekker. Ja, dat, dat geloof ik. Ja, ja. Nou ja, ik. Nu zijn er al een heleboel Zandvoortes die zitten te luisteren. Ja. Want heel Zandvoort luistert op dit moment. Dat uh, is hartstikke goed. Ja. Ja. Ja. ja, en die zeggen van, Portugees, wij moeten ook naar de Haltestraat nemen. Eentje ja. reserveren, weet je. Um, nou ja, kijk, um, wij zijn... Uh, um, we zijn net begonnen en uh, in die zin ben ik ook dankbaar dat, we, dat, uh, dat wij uitgenodigd zijn, want het is toch een soort van promotie. Ja. En uh, uh, er zijn dagen dat wij uh, vol zitten. Uh, je hebt ook een social deal. hè? Of je ik heb ook een social deal inderdaad, ja. uh, ook een manier om, om Casa Lisboa bekend te, te, te, te, ja. te maken inderdaad. Maar in principe uh, tot dusver... Uh, ja zijn mensen uiteraard welkom uh, zonder uh, te reserveren. Oké. Okay, maar en wa wat, is, wat zijn je openingstijden? Ja, uh, we zijn uh, uh, vrijdag tot en met zondag zijn wij van half uh, tien tot negen uur in de avond ja. en uh, maandag, woensdag, donderdag uh, zijn wij van half twaalf tot negen uur. Dinsdag zijn wij gesloten. Oké. Okay. Ja. Ja. Mochten mensen toch willen bellen om te reserveren. Ja. Mag ik je telefoonnummer nemen? Uiteraard, ja. Ik ja. heb hier staan 06 en dan 349. Nee, we, we mist een stukje. Het ja, is dus 0633 495935. Ja. Dat is juist, ja. ja. Nog een keer, 0633 495 935. En dan krijg je Carlos aan de telefoon. Ja, uh, het is 95. Dus... Ik ga het nog een keer zeggen. Ja. 334 met 06 ja 95 93 5. Klopt? Juist. Dat? Ja, dus hij heeft het dus heel gemeen wat idee hoor. <laughs> hij ging het op een andere manier zeggen waardoor jij in de war raakte. Ik snap het. Ja, nee, maar dat, is, dat klopt inderdaad. Maar ja. goed, het ja. komt er eigenlijk op neer als ik even naar je openingstijden kijk dat je in principe uh, om 10 uur s ochtends open bent. Van vrijdag tot en met van zondag. Vrijdag tot en met inderdaad. zondag, de ja. andere dagen vanaf 12 uur. Half 12. Half 12, ja. oh, oké. Okay. Half op de dinsdag, want dan zijn wij uh, Dan gesloten. ben je gesloten, ja. ja. Je moet ook een dag dicht gaan. Maar ja, zon, anders je je voor, hou nee. je het niet vol. Dan hou je het niet vol. Nee, nee. nee. Zijn, nou. er, zijn er dagen dat je zegt van, nou, dat, dat is sowieso beter om te reserveren... ...en andere dagen is makkelijker om binnen te lopen? Of is dat nog een beetje moeilijk om te zeggen? Nee. Nou, ik merk wel dat uh, de vrijdags en de zaterdags uh, op het algemeen... Uh, uh, drukke, drukke dagen zijn. Ja. Dus in die zin is het wel verstandig om. Uh, veel mensen langskomen. om dat even. Te uh, even te bellen, inderdaad. De overige dagen. De, dat. Uh ja. Ik zag ook één gerecht bijstaan dat die eigenlijk alleen maar op reservering gemaakt wordt. Ja, dat is dat de feijoade. Ja, ja, ja. ja, dat is uh, de feijoade. ja. Dat is op bestelling. Uh, um, en dat heeft te maken met het feit dat uh, uh, het is een lekker uh, gerecht is. Maar het vergt wel uh, tijd om dat uh, te maken. Daarom is die ook zo lekker. En op bestelling. Ja. Ja, ja. Echt een typisch Braziliaans gerecht is dat, hè? Braziliaans en Portugees. En Portugees, ja. uiteraard. Ja. Dat ja. is aan elkaar ja. uh, ja. geleden. Ja, klopt ja. inderdaad. Ja. Ja. Brazilië was vroeger ook kolonie van Portugal. Ja. Ja. Ja. Ja. Ik, ik, ik ruik wel eens bij mijn buurvrouw die Braziliaans is. Osa, die, die is wel eens <laughs> dingen aan het maken. En dan denk ik denk, hmm, ja. ja. heerlijk, de buurvrouw is aan het koken. Verrukkelijk. Ja. Het is Komt u zelf ook uit Zandvoort? Ik ben niet een Zandvoort, maar okay, ik maar woon in maar u woont heel wel in Heelang. En jullie wonen ook in Zandvoort nu? Ja, wij wonen inmiddels al, uh, althans ik woon al acht jaar in Zandvoort ja. en mijn vrouw 2 uh, jaar. Ja. Ja. ja, dan mag ik wel zeggen uh, Zandvoorter. <laughs> en dan komen alle Zandvoorters <laughs> dus ook bij je langs. U bent uiteraard welkom. Uh, heel ja. goed. Ja. Halterstraat 59. Ja. En daar kunt u vinden uh, Casa Lisboa. Ja. En daar staat Carlos u op te vangen. Met Als je wil kijken of reserveren of het telefoonnummer nog even terug wil kijken, ga dan naar internet en ga naar kassalisboa.nl aan elkaar. En dan vind je alle informatie, vind je ook de gerechten. En je vindt uh, de openingstijden, behalve ja. dan de afwijking vanwege Blok, je vrouw inderdaad. die nu uh, even aan het bijkomen is van de geboorte van haar dochter. Nou, wij, uh, wij wensen uh, ja, heel Dank veel succes. En, uh, en, uh, we, we zullen u... zeker een keer niet langskomen, maar binnenkomen. Want langskomen is leuk, maar binnenkomen is beter. Inderdaad, Juist. u bent welkom. Dank voor de <laughs> okay. uitnodiging. Graag gedaan. I'm ah. We zijn terug en bij ons zit Jacqueline Veldhoven van Dieren Dierentehuis Kennemerland. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, we hebben het er net al over gehad hoe uh, ontzettend warm het is uh, voor de beesten en uh, hoe moeilijk het is voor sommige beesten om hun warmte ook te ventileren en ja. om dat kwijt te raken. Dat klopt. Uh, ja, je kunt allerlei trucjes bedenken, koude tegels uh, van de badkamer, maar ze kiezen. Uiteindelijk kiezen ze hun eigen plek hè? om, om voor koeling te zoeken meestal. Ja. Nou, katten zijn daar het beste in. Die gaan inderdaad op zoek naar het koelste plekje in huis en doen niets. Die liggen dan gewoon bijna 24 uur uh, een beetje te soezen. Uh, voor honden wordt het vaak wat lastiger. Zeker de rassen met korte snuitjes... Zoals pinkinees bijvoorbeeld. Ja, we hebben het en, en bulletjes en dat soort dingen. ja die, die, kunnen, die hebben sneller last van de warmte. Honden kunnen alleen hun warmte kwijt door te heigen. En ze hebben zweetklieren onder hun pootjes. Tootjes. Dus ja dat is eigenlijk best heel weinig. Zeker als het zo warm is. Dan uh, hebben ze last. En dan moet je ze vaak een beetje helpen. Om die warmte toch kwijt te kunnen. Ze ja. onder hun, hun voeten... Uh. Ik hoor steeds berichten van, wees voorzichtig met lopen met honden op trottoirs, want zeker. die voetzolen verbranden. Ja, ja dat, dat is natuurlijk, het is de huid, maar als het zo warm is en, en, en trottoirs, maar zeker asfalt, dat kan enorm heet worden. Ja, dan, dan brandt dat gewoon en je moet daar echt heel goed Je moet schaduw zoeken voor ze om in te lopen, dat is het beste. Ja. Ja, en, en bij voorkeur, als je dan toch een wat langere wandeling doet, doe het dan s'avonds. Alhoewel de afgelopen dagen is het ook niet zo heel erg afgekoeld. Dus uh, ja. ja, ze moeten toch naar buiten, maar dan minimaal. Wat kan je nou het beste doen met, met vooral honden als je er buiten gaat lopen, je zegt schaduwplekken, ja. eh, s'avonds. Eh, moet je ook, ook verkoeling aanbrengen aan die honden? Eh. S sommige honden vinden dat prettig. Um, in het asiel zijn we inmiddels groot verbruiker uh, voor wat betreft kinderbadjes. Die staan echt op alle velden. En dat Nou, ze ook Sommige Sommigen vinden het wat leuker dan anderen. Maar ze gaan er over het algemeen wel in staan. Omdat ze dan hun, hun voetjes koelen. koelen. Ja. En sommigen gaan er echt helemaal in liggen. En dat zoekt de hond zelf een beetje uit. En we hebben sproeiers staan waar we, uh, op de velden. Daar vind, dat vinden sommige honden ook heel leuk. Dat is allemaal grondwater bij ons wat we gelukkig op kunnen pompen. Dus, uh, maar daar gaan ze goed. inderdaad onder staan om even lekker nat te worden? Sommigen wel, ja. <laughs> en anderen weer niet. Die slimme onder. Ja. ja, het is ook... Voor honden geldt dat je gewoon niet zoveel activiteiten moet ondernemen op deze dagen. Ja, want ze gaan toch spelen. Als jij met ze, als ja. je het aangeeft, dan blijven ze dus wel spelen. Ik ja. moet zeggen, ik ga nog steeds wel voetballen met mijn hond zochtens ja. vroeg. Maar dat is meestal rond een uur of acht. En dan is het nog te doen. Hè? Ja. Dan is de temperatuur nog uh, redelijk... Uh, dan is hij daarna ook klaar voor de rest van de dag. Maar dan heeft hij wel zijn dingetje gedaan. Ja. Want dat is ook bij hem tussen zijn oren wel iets wat hij heel graag wil. Dus ik wil het hem ook wel aanbieden, zeg maar, dat ja, hij dat, dat uh, kan doen. Dat is ook... En het is bij de waterkant. Dus, uh... Ja, Nou, dat, dat wilde ik ook zeggen. Als je dan met hem speelt... ga dan zelf bijvoorbeeld in de zee staan... en doe het in het water of op het koele zand. En, en echt minimaal. Ga vooral niet met je hond naast de fiets rennen. Je ziet het nog steeds. En dat is eigenlijk vanaf een graad of 22, 23... al nee, niet meer aardig. zo fijn voor de honden. Honden kunnen er inderdaad aan overlijden. En een ander ding... Wat we ook maar blijven benadrukken. Zorg niet dat je je hond achterlaat in de auto. Een ja. kwartiertje kan al fataal zijn. Ja. De, de, de, het gebeurt nog steeds. Het gebeurt nog steeds. Er worden nog steeds raampjes moeten ingeslagen worden. Als de buitentemperatuur uh, 20 graden is... dan kan het in een, in een auto al snel 35 zijn. En dat, dat loopt heel snel op. Het is ja. echt een oven, een auto. Ja. Ga zelf maar in een auto zitten... als je eventjes weg bent geweest om een boodschap te doen. Ja, mensen realiseren zich dat niet... omdat wanneer ze rijden, dan hebben ze de, de fan aan. Eh, of ja. er is een airco in ja. de auto. Dus dan denken ze van, nou, dat gaat toch helemaal prima zo. Maar dus, op het moment dat die, die stopcontact... Uh, weet je, dus als je je sleutel eruit haalt, dan houdt dat op. En ja. dan loopt die temperatuur... Dus. Dus heel erg snel op. Heel maar als je dat constateert, kan je dan het beste de politie meteen bellen? Van, er zit hier een hond opgesloten in een auto? Ja, dat, is, dat raden wij toch wel aan. Um, in de wet staat dat iedere burger verplicht is om een dier in nood te helpen. Maar omdat je toch iets gaat doen aan een eigendom van iemand anders... is het heel fijn als de politie daarbij kan zijn. Ja. Dus... Die zullen, beter van wel. Beter, ja. ja. Want dan ben je ja. natuurlijk... Kijk, een ambtenaar in functie heeft gewoon meer bevoegdheden dan een burger. En ik denk dat wanneer je de politie belt en uitlegt wat er aan de hand is, dat ze dan ook wel heel snel komen. Ja. En dan, dan zal het heel, niet heel lang duren voordat ze er zijn. Dus dan is het beter om dat hun te laten doen. Ja. Als er een raam ingeslagen moet worden, behalve als het langer dan tien minuten duurt, denk ik, ja. dan... Moet je misschien ja, wel ingrijpen. Dan maar dan is het bekend bij de politie wat de situatie is. En ja. dat helpt ook. Ja, zeker. Nu praten we over honden en katten. Maar er ja. zijn nog veel meer dieren die ook last zullen hebben. Ja. Nou, in het asiel hebben wij... Echt uh, een beetje problemen gehad met onze konijnen. Wij hebben een mooie konijnenvilla staan, dat is een houten blokhut. Maar we hebben donderdagavond toch besloten om alle konijnen in onze vergaderruimte te zetten. Want we kregen het gewoon niet koel daar. En ook konijnen zijn heel gevoelig voor warmte. Wilde konijnen gaan lekker onder de grond zitten waar het koeler ja. is. Maar onze gehouden konijntjes, ja, die kunnen dat gewoon niet. En dan kun je, we zijn dan erg bezig met uh, frisdrankflessen te vullen met water en dat dan te laten bevriezen handdoekje eromheen, want anders dan, dan plakken ze er weer aan vast en dan, gaan ze dan kunnen ze tegenaan liggen. Maar de temperatuur in onze konijnenvilla liep echt te hoog op. Dus ja. uh, ze staan nu op, het, op de vergadertafel en in de vergaderruimte totdat het uh, weer een beetje draaglijk wordt. Want dat was echt wel lastig. Nou zijn de vakanties begonnen. Uh, het is natuurlijk een bekend uh, fenomeen dat uh, heel veel mensen op vakantie gaan en dan besluiten van ja, uh, waar, waar moet ik naartoe met mijn beest? En, uh, waar, waar moet, uh, hè? en dan wordt een beest op straat gezet of in de duinen of ergens neergezet. Zo van nou, uh, daar moet een ander er maar voor zorgen. Hoe is dat op dit ogenblik bij jullie? Ja, in de zomer is het, over, is het gewoon altijd drukker. Wij hebben natuurlijk naast het asielfunctie ook een uh, pensioenfunctie. We hebben een heel uh, goedlopend uh, honden- en kattenpensioen. Zo goed lopen dat de mensen in december al voor het volgende seizoen moeten reserveren. Um, maar ja, er zijn nog steeds mensen die daar te laat aan beginnen. En we zien ook altijd dat als een dier thuis blijft, bijvoorbeeld bij katten... dat, de, dat ze wel eens kunnen ontsnappen aan de oppas. En dat soort dingen. Dan vinden we toch dieren die ja, een beetje verdwaald zijn. En die, uh, die dan denken van nou... We gaan maar aan de wandel, want het baasje is weg en die, die komen dan bij ons terecht. Ja. En daar gaan we dan, daar zorgen we goed voor. Het is niet zo dat we de drukte niet meer aan kunnen. Het wordt een beetje spannend met uh, de moederpoezen met kittens, want dat is ook het seizoen ja. natuurlijk. Ja. Maar gelukkig hebben we heel veel gastgezinnen daarvoor, waar we dus de, de moederpoezen en de jonge katjes onder kunnen brengen. Dus het, uh, tot op dit moment kunnen we het allemaal bolwerken. En, en die konijnen die bij jullie zijn, zijn dat ook gevonden voorwerpen, om het maar ja. even zo te zeggen? Ja, wij, wij nemen alleen zwerfkonijnen aan. Dus niet als iemand afstand wil doen van een konijn, dat, daarvoor hebben we te weinig capaciteit. Die sturen we door naar onze collega's in IJmuiden. Daar werken we ook heel nauw mee samen. Maar de zwerfkonijntjes komen in eerste instantie bij ons terecht. En dat zijn dus gewoon konijnen, huiskonijnen om het maar zo te zeggen. Die op de een of andere manier... Of het kan ook ontsnapte konijnen kunnen dat zijn. Het is niet altijd zo dat mensen ze op straat zetten. Ze kunnen hem ook smeren omdat ze toch een gaatje ergens gevonden hebben in de heg of waar dan ook. Want ze graven, die konijnen. Dat vergeten mensen wel eens. Er dat wordt niet altijd weer nagedacht. Nee, precies. En nu hebben we het over beesten met poten gehad, maar je hebt natuurlijk ook uh, vogels. Ja. Uh, hebben die ook last van de warmte? Ja, je ziet het eigenlijk als je om je heen kijkt. In de tuin zie je uh, bijvoorbeeld de kauwen met hun bekjes open. open ja. En die hebben er ook echt last ook van. Ja. Dus... Wat doe je daar dan? Um, bakken met water neerzetten? Nou, vogelbadjes en water om te drinken is wel prettig. Maar je moet het wel op een plek zetten dat de kat niet het vogeltje verschalkt. Want uh, <laughs> daar, ja, dat is ook niet heel, heel handig. Nee. Dus, uh, maar hoe lossen jullie dat op? Nou, wij, wij vangen geen vogels op. Uh, ik moet zeggen, we hebben er ook niet heel veel extra binnengekregen. Want alle vogels, uh, ook uit uh, Zandvoort, gaan naar het Vogelhospitaal in Haarlem. Want die is gespecialiseerd in de opvang van vogels. Want dat is toch weer een hele aparte tak van sport. En wij hebben alleen een vergunning om uh, honden, katten en konijnen op te vangen. Dus uh, ja, als er vogels in nood zijn, dan kunnen ze misschien worden ze wel eens door een particulier naar ons gebracht. Maar dan zorgen we dat ze snel naar de juiste plek gaan om daar opgevangen te worden. Nee, ja. Ik, ik uh, word af en toe goed gestoord door de meeuwen. Uh, vooral in deze periode dat het warm is... dat je al je slaapkamerdeuren open zet naar buiten. Die beesten die gaan de hele nacht door met schreeuwen. Ja, Schreeuwen ze ook nou, naar hun die, kinderen? Die, want dat is tof, uh, volgens dat mij zo, hè? Ja. Nee, die gaan door. Twee uur, drie uur, vier uur s'nachts. Ja, het is een, een, een probleem wat uh, al jaren aan het toenemen is... Uh, de meeuwen broeden niet meer in de duinen, maar gaan naar de platte daken in bebouwde gebieden. En dat is inderdaad uh, ja, een probleem, want uh, zeker in de tijd dat ze jongen hebben, ze maken enorm veel kabaal en ze zijn heel beschermend naar hun jongen toe. Dus je kunt er ook vaak... Ja, maar niet uh, alleen overdag, s'nachts s nachts ook. Ja, zeg, ja, ik, ik, Kijk, in de wintermaanden doe ik mijn ramen dicht, maar uh, nu... Ik, uh... Het gaat door, het gaat maar door, ik weet het... Ik, ik ben niet helemaal op de hoogte van uh, alles wat met, met betrekking tot meeuwen, maar je hoort ze continu. Het is natuurlijk belachelijk dat je nog steeds mensen uh, ziet voeren, die meeuwen ziet voeren. Want ja. streng verboden, maar het gebeurt nog steeds massaal. Mensen snappen niet waarom ze het niet moeten doen, nee. want ze vinden het zielig. Ze hebben zoiets van, ja, maar ze moeten toch eten hebben? Nee, die beesten die moeten hun eigen eten zoeken. Dat is de natuur ook. En als ja. er iets misgaat, dan is dat ook de natuur. Ja, meeuwen zijn geen gehouden vogels. Dus je hoeft daar eigenlijk niets aan te doen. Dat moet zichzelf allemaal ja. kunnen redden. En ja, als het zich niet redt, dat is dan de natuur. Dan maar ze uh... zijn wel een beschermde soort. Hè? Dat is ook weer een beetje ja. een ding. Dus dat is denk ik ook de reden waarom mensen denken van nou het is een beschermde soort. We moeten, er ook, hè, we moeten die bescherming geven, dus we geven ze maar te eten. Ja, maar dat is, beschermd wil niet zeggen dat we ervoor moeten gaan zorgen. Dat, ik denk dat, dat daar is de, de misvatting. Ja. Ja, Krijg je ook damhechten aangeboden? Nee. Oh. <laughs> ik moet zeggen, we hebben in het verleden wel eens een reetje gehad in het asiel... Um, maar damherten zijn ook enorm stressgevoelig. Als die in nood zijn, dan, dan kun je ze ook bijna niet mannen. En nogmaals, we mogen het niet. Die moeten echt naar de gespecialiseerde opvang. Omdat wij daar niet voor ingericht zijn. Is er een gespecialiseerde opvang voor damherten? Um, er is een gespecialiseerde opvang waar wij dan gebruik van maken voor zoogdieren. En die zit in Amsterdam. Die Kunnen we daar op... een hoop damherten naartoe sturen? Nou... Ik weet niet of de gemeente Amsterdam daarop zit te wachten. Ze wilden niet dat, ze, dat er beheer werd uitgevoerd in het verleden. Maar ik denk niet dat ze ze over willen nemen, oh, helaas. Dat is jammer. Ja. Waar heeft uh, het dieren uh, dierentehuis Kennermeland behoefte aan? Behalve donaties. Um, ja, dat is toch wel het belangrijkste ja. geld. Um, wij hebben onze zaakjes uh, heel uh, nou, goed op orde... Maar uh, we blijven geconfronteerd worden met uh, operaties die uitgevoerd moeten worden. Die zijn vaak heel erg duur. Wij kunnen een dier uh, makkelijk helpen. Maar het is heel veel mogelijk. Maar het kost, het kost heel veel geld. Maar er zijn ook nog wel andere dingen zoals bijvoorbeeld handdoeken. Hè? Ja. Handdoeken uh, kunnen jullie ook altijd goed gebruiken. En als, als je dier overlijdt en je besluit om niet meer een beest te nemen dan kun je de mand bijvoorbeeld ook bij jullie ja, brengen. en het voer wat over is. Het, het voer, en... de riem eventueel... Ja. alle accessoires die je voor je hond ja. gebruikt hebt... die kun je bij jullie brengen... en die worden dan door jullie gebruikt. Ja, en... Zoals, we krijgen heel veel donaties op dat uh, gebied. En uh, we gebruiken er een hele hoop van. En alles wat wij niet gebruiken, dat verzamelen we en dan bellen we een stichting die zich bezighoudt met buitenlandse asielen. Waar ze nog minder hebben dan wij, waar ze echt niets hebben. Dus wij sturen ook heel veel door naar Roemenië bijvoorbeeld. En, en ja. andere landen waar het, waar het nog dus minder het komt goed is. Altijd terecht. goed terecht. Altijd goed terecht. Dus breng maar. Ja, heel goed. Voor de mensen die het niet weten, maar die uh, wel eens van dierenasiel gehoord hebben, jullie zitten aan de Keizersstraat, helemaal achteraan in Zandvoort. Ja, helemaal doorrijden tot je denkt dat je op het circuit terechtkomt. Maar dan sta je eerst nog bij ons op het terrein. Ah, ja, kijk, okay, precies. Dat bedoel ik. Er zijn regelmatig open dagen, dus daar uh, ja. worden ook uh, duidelijke uh, publicaties aangegeven. Dus houd in de gaten en ga gerust eens kijken, want er is altijd wel een beest wat uh, misschien iemand. Uh, ja. nou ja. Die een nieuw te huis kan krijgen ja. bij iemand die langskomt. Dit jaar is de, onze open dag op 30 september. Die moet genoteerd worden ja. bij deze. Dank u wel. Dank je wel voor je komst, Jacqueline. Gedaan. En uh, sterkte in Dank deze u. Dank hit. Dank je wel. de muziek. Punga, punka, punka. voy por la calle solo yo caminando la la, la. Camina, y en 50 mil cosas yo voy pensando la la la. veo a toda la gente estar trabajando la la la otros están contentos y van cantando la la la capunca capunca pom pum capunca capunca capunca ca Chiquillos corren jugando, la, la la la, los maridos de fútbol están hablando, la la la, papá, vamos a la playa, mamá, yo no sé nada, nadar, porque la agua tan salada es que a mí no me gusta nada. y es que a mí no me gusta nada. Capón, capón, capón, capon, capa. Gapon, Gapon, Gapon,